3 uur. De Radio 1 Sportshow. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, bewoners van de Utrechtse wijk Kanaleiland. U weet wel van de asbest, die hebben een advocaat ingehuurd. Hoe moet het met de kleine scholen in Nederland? Emiel Roelofs, directeur van de Wereldschool, heeft mogelijk een oplossing. Nu eerst het NOS Nieuws, hier is Freddy van Tijn.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 Hun flats worden binnenkort opgeknapt... en huurders willen weten wat ze dan kunnen verwachten. Uit de Syrische steden Damaskus, Aleppo en Homs... komen opnieuw berichten over gevechten... tussen opstandelingen en het regeringsleger. In Aleppo, de grootste stad van het land... zou zwaar gevochten worden om verschillende wijken in het centrum. Het leger sloeg vannacht een gevangenisopstand in Aleppo neer. Daarbij zijn volgens bronnen 15 gevangenen om het leven gekomen. Bij de gevechten van gisteren in Aleppo... zijn volgens de oppositie ruim 100 doden gevallen. De oppositie in Homs zegt dat in de lokale gevangenis de toestand rampzalig is. Een woordvoerder vreest voor massale executies van gevangenen. Hij zegt dat het feit dat gevangenen gesproken hebben met buitenlandse rechters die de stad onlangs bezochten, daartoe aanleiding kan zijn. Rijkswaterstaat waarschuwt voor het zwemmen in de grote rivieren en in kanalen. Veel mensen zijn zich niet bewust van de enorme risico's die ze daar lopen. De stroming in de rivier is heel sterk op dit moment. En zeker tussen de kribben daar waar de mensen graag willen zwemmen... ontstaan vaak draaikolken door de scheepvaart die er komt. Ook dreigt onderkoeling of kramp omdat het water nog erg koud is. En zwemmen in het midden van een rivier is levensgevaarlijk... vanwege de sterke stroming en het drukke scheepvaartverkeer. Schippers kunnen zwemmers onmogelijk zien. Die kunnen dan worden overvaren of meegezogen in het kielzog van een schip. Veilig zwemwater is te herkennen aan de blauwe borden aan de kant. Een 49-jarige vrouw uit Leidsendam wordt niet veroordeeld... voor het zwartmaken van haar ex-man. Dat komt doordat de man te laat was met het doen van aangifte. De rechter sprak de man in 2009 vrij van seksueel misbruik... en deelname aan een pornonetwerk. Toch bleef zijn ex-vrouw een beschuldige, onder meer in het tv-programma Zemla. Om de vrouw te kunnen veroordelen voor smaad of laster... had de man binnen drie maanden na uitzending aangifte moeten doen... Hij deed dat pas na anderhalf jaar. De vrouw moet haar ex wel een schadevergoeding betalen van 8000 euro. Drie dagen voor het begin van de Olympische Spelen... heeft de Britse regering nog eens 1200 militairen ingezet... om de Spelen te beveiligen. De extra militairen zijn nodig omdat het bedrijf dat de Spelen beveiligt... niet genoeg mankracht heeft. Het Britse leger levert nu meer dan 18.000 militairen voor de Spelen in Londen... en dat is tweemaal zoveel als het aantal Britse militairen in Afghanistan... Van veel militairen zijn de verloven op het laatste moment ingetrokken. De extra inzet is voor de zekerheid, zegt de Brits minister With weekend. We want De topman van het particuliere beveiligingsbedrijf G4S, erkende vorige week tegenover parlementariërs dat het bedrijf niet genoeg mensen heeft aangetrokken. Er gaan stemmen op in het Lagerhuis om het bedrijf financieel aansprakelijk te stellen voor de extra inzet van militairen. En dan het weer. Het is overal zonnig en het wordt 25 tot 28 graden. Aan zee kan het later wat afkoelen door wind van zee. Vanavond blijft het nog lang aangenaam buiten, zeker tot een uur of elf. Morgen opnieuw zonnig en warm. Aan de D Verkeersinformatie, er staan files bij Rotterdam. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam. In beide richtingen voor de Van Brienenoordbrug noordbrug 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zomer. Met Tom van der Kamp. Met Paulien, we hebben de order binnen. Mooi, ik ga meteen Chris bellen.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 Goedemiddag allemaal. Bij de ChristenUnie maken ze zich zorgen... over het voortbestaan van de kleine scholen in Nederland. Eerst nu naar de Utrechtse wijk Kanaaleiland. Hier zijn Dioden de, de Graaf en Jurgen van den Berg. Want bewoners daar die hebben een advocaat in de arm genomen... in verband met de asbestaffaire in hun buurt. Dat is omdat er nogal wat juridische haken en ogen aan de zaak zitten... en ook omdat de schade ernstig zou kunnen zijn. Het is de eerste advocaat die zich aandient daar in Kanaaleiland. Jeroen de Jager in gesprek met deze Hilje Plantinga. Allereerst vooropgesteld zijn de bewoners ontzettend ongerust... omdat zij het idee hebben dat er tekort wordt geschoten... in de informatievoorziening naar buiten. Zij krijgen weinig informatie door anders dan wat er in de media staat... terwijl er ontzettend grote behoefte is om individueel... of uh, met grotere groepen, omdat ze gegroepeerd zitten in verschillende hotels... dat in elk geval daar iemand naartoe komt om de bewoners te informeren. Ik heb begrepen dat dat niet of nauwelijks gebeurt...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 En in de toekomst uh, zal ook geïnventariseerd worden of er sprake is van materiële en immateriële schade en de omvang daarvan en de schuldvraag. Ja, wat voor soort schade zijn dat? Dat zou bijvoorbeeld de gezondheid kunnen zijn natuurlijk. In de toekomst, over 20, 30 jaar. En wat voor materiële schade zou er nu kunnen spelen? Nou, immateriële schade is met name de emotionele schade. Uh, de materiële schade, daaronder valt ook letselschade. Uh, ik denk dat het heel erg moeilijk zal zijn op korte termijn om die te inventariseren. Uh, omdat het niet helemaal bekend is van asbest dat dat een soort van sluipmoordenaar is. Die pas over 20, 30, 40 jaar uh, duidelijk wordt wat de uiteindelijke, ja, of je een ziekte krijgt dan wel op andere manier je gezondheid te lijden krijgt... onder de nu geïnhaleerde asbestvezels. Maar aan materiële schade kunt u ook denken aan uh, de inboedel van mensen... doordat er uh, asbestvezels zijn neergeslagen. De inboedel, uh, de kleding. Denkt u maar aan tapijt, maar ook eventueel inkomstenderving... omdat ze niet naar hun werk hebben kunnen gaan. Uh, Gederfd woongenot. Daar is al een schadebedrag trouwens voor aangeboden, hè, voor dat uh, gederfde woon... Genot, 150 euro voor deze, voor deze week. Ja. Wat heeft u gezegd? Accepteren of niet? Ik heb wel een advies gegeven. Ik kan nu nog niet zeggen of ze dat moeten accepteren of niet. Ik heb in elk geval, omdat we nu de omvang nog helemaal niet kunnen vaststellen... en 150 euro mij toch wel heel erg magertjes in de oren klinkt... heb ik geadviseerd dat niemand het accepteert... Euh, als volledige genoegdoening voor de schade die zij leiden... Maar eventueel, als mensen behoorlijk in geldnood zitten... zou ik me kunnen voorstellen dat ze dat als voorschot accepteren. Even een actueel dingetje. Uh, want we hebben het over Mitros, de woningbouwvereniging. We hebben het over de gemeente. Dat zijn de twee partijen, neem ik aan, die mogelijk aansprakelijk zijn. Correct? Dat zou zo kunnen zijn, maar ja, ik... Uh, kan ook een aannemer nog zijn, sloopbedrijf, et cetera. Dat, uh, dat kan allemaal. Daar, uh, in die kant moeten we wel denken. Als nou, je directeur van die woningbouwvereniging, Mitros... vandaag op vakantie gegaan, wat zegt u dan als advocaat? De bewoners hebben daarover aangegeven dat ze dat vreemd vinden. Ze voelen zich dan toch gelijk een beetje de rug toegekeerd van uh, hè, zijn we niet belangrijk genoeg? Vindt u belangrijk, uh, uw vakantie belangrijker dan, uh, ja, dan de informatievoorziening naar ons toe en dit probleem zo snel mogelijk aan te pakken? Is dit een omvangrijke zaak? Wat is uw indruk? In elk geval is duidelijk dat deze mensen uh, op stijl en sprong... Uh, voor langere tijd hun woning hebben moeten verlaten... en dat dat voor hun uh, heel veel uh, emotie teweeg brengt. Dat zei Hilje Plantengazes, dus advocaat namens de bewoners... daar in de Utrechtse wijk Kanalen-Eiland. U hoorde haar in gesprek met Jeroen de Jager. Aanvragen, deze Tavares <laughs> 1976. Heaven must be missing an angel. Als het aan de ChristenUnie ligt, dan uh, zouden kleine scholen zelfs met één leraar moeten kunnen blijven bestaan. Uh, daar zou dan wel ieder jaar 10 miljoen euro voor uitgetrokken moeten worden. Gertjan Segers is kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. 10 miljoen euro zei ik. W waar moet die vandaan komen? Nou, dat geld komt vrij, omdat op verschillende scholen leerlingen aantallen dalen... Uh, dus daar, dat zou je kunnen inboeken. En van nou, er is ook minder geld voor nodig. Uh, wij zeggen, het geld wat daarvan vrijkomt, dat moet je steken in die krimpgebieden. Dus dat, dat daar de leefbaarheid uh, overeind blijft. En dat scholen open blijven die anders in zo'n dorp, uh, in zo'n krimpregio dicht zouden gaan. Ja, en waarom wilt u niet dat die scholen verdwijnen? Nou, het is vaak de doodsteek voor de leefbaarheid van zo'n uh, zo dorp. Dus het is voor een gezin is het ook een hele belangrijke uh, overweging. Want blijf ik in zo'n dorp wonen uh, of niet? Dat hangt dan van af. Is er een school en blijft die school open, ja of nee? Dus als er een school weggaat, dan kan dat echt de doodstuk zijn voor de leefbaarheid van zo'n dorp. En dat zouden we echt niet willen. Maar het is toch een paar kilometer fietsen moet op zich toch geen probleem zijn? Nou ja, dit gaat om klimgebieden, bijvoorbeeld in uh, Groningen, Zuid-Limburg of uh, Friesland. En soms is dat een stuk verder weg. Um, en als we een, een, een, uh, een winkel sluiten, is dat minder ingrijpend dan wanneer een school sluit. Uh, naar school ga je iedere dag. Um, en moet je iedere dag een stuk fietsen, moet je iedere dag verder reizen, dan kan dat uiteindelijk ook een reden zijn voor een gezin om te zeggen van ja, wij, wij trekken hier ook weg. Ja. Dus dan heb je een, een vergrijzend, krimpend gebied, uh, wat ja, een beetje dramatisch gezegd, wat, wat gewoon desolater wordt. Ja. Dus je kunt hiermee kun je het, kun je het omdraaien, uh, geld investeren in die krimpgebieden, zodat scholen open blijven, gezinnen blijven wonen en echt die leefbaarheid op het platteland in die gebieden uh, te goede komt. Ja, is dit uitstel van executie, denkt u niet, als u, als u heel eerlijk bent? Nou, dat zou kunnen, sommige, uh, um, uh, want je geeft ze iets langer tijd om uh, leerlingen een aantal weer op pijl te brengen. Uh, maar het kan ook net de reden zijn voor een gezin, zoals ik al zei, om wel in een dorp te blijven wonen. En het kan net de reden zijn dat een dorp uh, uh, wel de boel bij elkaar houdt... en dat het gewoon leper en aangenaam blijft om daar, uh, om daar te wonen. En als nadat die winkels al zijn weggegaan, dan ook nog eens weer de school dichtgaat... Ja, dan wordt het wel heel stil en heel desolaat in zo'n dorp. Ja, en... Dus het is ook wel een heel, hele kritieke factor, hè, een school op een, uh, in een dorp. Maar denkt u dat de ouders nog wel willen kiezen voor een school van, laten we zeggen, tien leerlingen? Uh, dat zou kunnen. Dat is, uh, uiteindelijk is het, uh, de keuze uh, is aan de ouders. Uh, maar je laat die school open en uh, er, zijn, er zijn ouders die, die er echt voor kiezen. Ze zeggen van nou, liever uh, dicht bij huis, uh, kleinschalig, uh, binnen, binnen de, de context van de brooksgemeenschap... Um, en er zijn ouders die daar heel graag voor kiezen. Maar nu is er een, een ondergrens van 23 leerlingen. Ja, en als je daar wat soepeler mee omgaat. en in die gebieden wat extra geld beschikbaar stelt. om te investeren in, leer, um, in leraar... Want we willen echt die kwaliteit wel garanderen. Want dat is natuurlijk wel cruciaal: dat die kwaliteit op peil blijft. Nou, als je daarin investeert, het geld wat dus vrijkomt. vanwege die dalende leerlingenaantallen elders. Als je dat daarin steekt. Denk ik dat je het platteland een, een hele grote dienst bewijst? Ja, 10 miljoen euro hè? hebt u daarvoor nodig. Dat was het. Ja. ja. Oké, okay, dank u wel Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Bij ons is uh, Emiel Roloffs die heeft meegeluisterd. Uh, als het al gaat over de kleine scholen, heeft hij uh, verstand van zaken. Hij is directeur van de Wereldschool. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Um, uh, dat verhaal van Segers dat volgt u, denk ik, wel tot een zeker ja. punt. Van ja. die, die leefbaarheid op ja. het platteland. En uh, nou ja, die kleine scholen moeten in stand worden gehouden. Maar die 10 miljoen, daarvan zegt u. Nou, ik vraag me af of, of het een kwestie van geld is. Het is meer een kwestie van een andere organisatie. Anders aankijken tegen kleine scholen. De Wereldschool heeft vrij veel gezinnen, Nederlandse gezinnen, die tijdelijk in het buitenland verblijven. Die zitten ook vaak in zeer dicht dunbevolkte gebieden, uh, met hele kleine schooltjes... soms inderdaad met tien of twintig of dertig leerlingen. Uh, een zeer bevlogen leerkracht, uh, een sterke betrokkenheid van de ouders. En dan zie je dat, dat ze vaak hele, hele goede scholen zijn... waar die kinderen heel persoonlijk begeleid worden. En dat kan gewoon met één leerkracht? Uh, dat kan met één leerkracht, met name als de, de betrokkenheid van de ouders ook, ook groot is. Is zo'n leerkracht een keer ziek of wat voor reden ook verhindert... dat, dat, dat ouders dat opvangen, uh, dan kan een kleine school ook een uitstekende school zijn. En wat kost dat, zeg maar, zo'n beetje... Nou, ik denk dat dat niet duurder hoeft te zijn dan, dan uh, wat een school nu kost. Maar wat je nu ziet is dat een kleine school dreigt vaak het, uh, ja, het niet-rendabele winkeltje van een grote winkelketen te worden. Omdat een kleine school vaak onder een groot schoolbestuur uh, valt. En een schoolbestuur uh, toch meer de economische factor een uh, rol um, um, laat spelen. Dan uh, het feit dat, en, en dat gaf de vorige spreker ook al aan, een dorp of een, of een buurtschap gewoon onleefbaar wordt. Als ook die school nog een keer sluit. Ja. Maar even in de praktijk. Laten we zeggen, ik ken de praktijk van, van het noorden dan. Groningen, daar nou, heb je prachtige, uh, prachtige gebieden op het platteland... Waar, waar die dorpen steeds meer ontvolken, Omdat mensen toch naar de stad gaan voor werk of wat dan ook. Uh, maar dat wordt inderdaad ook nog geïnitieerd. Doordat die, doordat die scholen verdwijnen of dat daar nog maar drie leerlingen vaak zitten. Hoe los je dat dan op in uw systeem? Um, ik denk, als je kleine school weet open te houden... en je weet goed onderwijs te bieden. Bijvoorbeeld door samen te werken met de Wereldschool... die verstand heeft van zeg maar, de meest uh, kleinste denkbare school. Namelijk één leerling. Het, het kan soms gebeuren dat een expert ergens ver ja, weg zit. Ja. En die moet ja. toch, een heeft een kind, moet ja. onderwijs krijgen. En daar springen jullie dan in. Ja, Wij verzorgen, voorzien de expert van lesmateriaal... begeleiding op afstand... Uh, en dan is het ook mogelijk om, om één kind gewoon goed onderwijs te, te gaan bieden. Nou, in een kleine school, als je het combineert met de aanwezigheid... van ook nog eens een keer een, een bevoegde leerkracht... dan zou ik niet weten waarom niet tegen een bescheiden kost... een kleine school goed onderwijs kan maar, bieden. Maar hebben we het dan over een andere manier van, van lesgeven? Uh, met allerlei nieuwe technieken of zoiets? Nou, dat hoeft geen eens. Uh, het gaat met name om dat, dat je uh, zorgt dat een zeer heterogene groep... Hè, de jongste zit in, in, in groep 1, de oudste in groep 8... En samen zijn er 10, 20 leerlingen. Dat er veel zelfsturend lesmateriaal is. Zoals de wereldschool dat ook aanbiedt. En dat een bevoegde leerkracht. gewoon wel op er, er toeziet... Regelmatig uitleg geeft. En daar waar je groepsgewijs iets kan doen. Ook al gaat het op verschillende leeftijden. Zorgt dat, dat het ook gebeurt. En een educatieve meerwaarde heeft. Ja, want het blijft nu toch. We kennen allemaal van, van vroeger nog. Dat je in een klas zit. En ja, daar met vriendjes ook zit. Samen optrekt. En dat wordt dan wel wat lastiger. Want dan zit je met verschillende leeftijdscategorieën. Ja, maar je ziet ook. Ook in, in het buitenland, dat ook kinderen die wat jonger of wat ouder zijn, eh, toch, toch vaak samen spelen. Eh, vriendjes hoeven niet allemaal precies even oud te, te zijn. In een, in een gezinssituatie komt, komt het ook voor dat je broertjes en zusjes ouder of jonger zijn. Wat is het eigenlijk tegen.? Uh, die Jona vroeg dat uh, denk net terecht ook. Van, is het is tegen een paar kilometer fietsen? Ik bedoel, uh, vroeger zat ik ook op school waar kinderen uit de omgevende, om, omliggende gemeente kwamen. En, uh, en inderdaad tien kilometer fietsten. werden later hele goede wielrenners zo. <lacht> Kunnen we er nog een hoop lol van beleven? Ja. <lacht> nou, dan heb toch een, een druggetje naar de sportzomer. <lacht> ja. Uh, ja. Nou, ik denk als het in. Om moet elke, bij elke uh, gesprek moeten we één sportvraag stellen. <lacht> ja, dat is nu gelukt dan. <lacht> uh, ik denk als het om, om kinderen in de bovenbouw gaat gaat groep 7 en 8, die kunnen natuurlijk best, best een flink en fietsen. De jongere kinderen worden het wat lastiger... en het is natuurlijk ook niet altijd het mooie weer zoals het nu is. En moet ik niet vergeten, als het een echte krimpregio is... dan kan de volgende school wel eens steeds verder wegkomen ja um, en dan is de belangrijkste vraag die werd net ook aan de man van de ChristenUnie gesteld ja, moet je dit willen, ik bedoel, moet je dan ten koste van alles dan nog uh, ergens één, twee mensen hebben zitten nee ik denk niet dat je ten koste van alles moet willen er moet sowieso bij de, de ouders draagvlak zijn, de, de, de gemeente die, die, die speelt er ook een rol in want die is tenslotte voor de huisvesting een verantwoordelijkheid, dus er, er moet wel draagvlak zijn maar ik vind het te smal om het alleen van een schoolbestuur af te laten hangen die waarschijnlijk 20 kilometer verder zetelt en meer Economische dan onderwijskundige afweging nou, maakt. Krijgen ze ook veel bezoek van, van uh, nou ja, met name politici, want die worstelen met dit probleem. Elke uh, euro moet, één keer, kan maar één keer worden uitgegeven. Uh, nou ja, dit klinkt eigenlijk als een, uh, een halve ei van Columbus. Ik hoop dat de, de politici hier, hierop inhaken. Ik, ik heb nog niet zo lang de media gezocht hierover. We er al wel een tijdje over geërgerd dat uh, mijn inziens zo lichtvaardig het besluit wordt genomen om kleine scholen maar, maar dicht te doen. Maar ik hoop dat de, de politiek het oppakt en, en ook meedenkt aan alternatieven. Goed, nou, ze kunnen nooit zeggen dat ze het niet wisten... want ze hebben het hier kunnen horen nu de afgelopen minuten. Maar dan maakt u ook kort met de, met de kritiek... dat uh, uh, de kwaliteit van, van die hele kleine scholen op, op, uh, op uh, gespannen voet staat... met de hoge kosten die daar vaak uh, aan verbonden zijn. Ja, dat klopt. Want kijk, wat men waarschijnlijk bedoelt... is dat een kleine school kwetsbaarder is. Hè? Als de enige leerkracht ziek wordt... Ja, dan is gelijk het hele team ziek, om het zo maar te zeggen. Dus het is kwetsbaarder. Dus je moet uh, zorgen dat, dat je goede opvang daarvoor regelt. Maar het is niet zo dat een kleine school... een definitie minder onderwijs... Biedt. Uh, er zijn in Nederland helaas 16.000 leerlingen die langdurig thuis zitten. en die komen echt niet allemaal van kleine scholen vandaan. Mm. En die krijgen ook gewoon onderwijs. Nou, die krijgen dus helaas geen onderwijs. Ja, nee, gewoon... nee ja, precies. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, uh, nou, uh, nog als gezegd, het, het verhaal is duidelijk. Van de Wereldschool, dus Emil Roelofs is de directeur. Hartelijk dank. Graag gedaan. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Vrouwen die zich boy noemen. Het liedje heet Little Numbers. De Radio 1 Sportzomer. De festivaltent. En die festivaltent staat net als gisteren op de Tilburgse kermis. Dat is de grootste kermis van de Benelux. Een verslaggever Niels de Jager. Wat merk je ervan dat het zo groot is? Nou, je merkt dat vooral in de voeten. Want om de meer dan 200 attracties hier te kunnen zien, moet je bijna twee kilometer wandelen. En dat dan in die drukte. Nou, je bent zo een half uur onderweg en dan ben je nog geen enkele attractie echt in geweest. Eigenlijk, als je echt alles hier goed wil kunnen zien, is één dag te weinig voor de Tilburgse kermis. Ja, waar moet je dan overnachten? Gisteren was ik al even op de roze camping die hier midden in Tilburg staat. Maar je kunt ook je bootje aanmeren. Dat kan in de haven natuurlijk. En die is hier vlakbij. Hier vanaf het Reuzenrad twee keer om de hoek en je bent er. Een grote stap. We lopen de boot op. Oh, u ligt hier uh, lekker met een bootje in de haven. Nou, we zijn hier voor de, ja, zeer zeker voor de kermis en uh, de Zo zoals jullie dat noemen dan. Ja, en een hotelkamer is nauwelijks meer te vinden hier. Uh, daar hopen ik eigenlijk niet mee op, want we hebben een grote boot dus. Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk veel lekkerder dan. Hè? Ja, en met het weertje, met het zonnetje? Geweldig. Ik ben een beetje jaloers. Ja, waarom? Ja, als je van deze aan de kant gaan staan, dan gaan de boot. Hier zijn de, de, de trossen aan het uh, losgooien. Achterop, dan wil je tegen de boot aan het ja, wij, wij dachten van, ja, we kunnen wel naar de kermis toe gaan, maar... Uh, met de boot we houden we heel veel van varen, dus met de boot is het natuurlijk tien keer leuker. Dus uh, nou, ik... we. Het was gezellig gisteravond? Ja, dat was heel gezellig. Is het de eerste keer dat jullie hier uh, met de boot naar de kermis gaan? Ja, wel met de boot, ja. Is het een beetje een goed uh, vervoermiddel en, en een goede slaapplaats uh, met zo'n feestje? Ja, nou, de slaapplaats is perfect. Alleen het varen, ja, dat is gewoon 6,5 uur en met de auto ben je binnen 20 minuten. Dus. Een goede reis. Ja, dankjewel. En dan ik kom het wel draaien, hè? Ja, en daar gingen ze, inmiddels uh, aangekomen bij een achtbaan. Een bijzondere achtbaan waar de cabines uh, de hele tijd rondjes draaien. Nou ja, een misselijkheid, duizeligheid uh, gegarandeerd. Nou, om je nou een beeld te geven van hoe groot deze kermis hier is in Tilburg. Er is hier in de stad, in de gemeente, een officiële heuze kermiswethouder. Joost Muller is dat... Ja, is dat dan niet wat overdreven, een kermiswethouder? Nou ja, dat is, uh, ik ben inderdaad de enige in Nederland, uh, heb, ik, uh, heb ik begrepen. Maar de kermis in Tilburg is toch wel echt een heel bijzonder en een groot evenement. En uh, ja, dit is echt een, uh, een, een, een apart onderdeel in mijn portefeuille. Maar daarnaast heb ik, ik ben ik wethouder ruimtelijke ordening. Oké, okay, dus niet, niet uh, het hele jaar door alleen maar met deze kermis bezig? Uh, nee, ik ben wel het hele jaar met de kermis bezig, maar dat is niet het enige wat ik doe uh, in mijn taakpakket. Het is nu al het grootste, de grootste kermis van de Benelux... En dat is voor jullie nog niet genoeg, hè? Als je kijkt naar de bezoekersaantallen van gisteren, dan moet dat bijna wel. Want we komen nu aan een niveau uh, waarin uh, we echt een beetje naar de grenzen gaan van de huidige opstelling. Ja, de, de eerste schattingen zijn 350.000 bezoekers op de, ja, de drukste dag, de roze maandag. Als je ziet hoe druk het staat en dat we gisteren ook echt uh, drie... ...pleinen hebben moeten afhekken. Met hekken afzetten om, dat, om toch een beetje aan crowd-control te kunnen doen. Ja, dan zie je dat je er aan de grenzen komt. En het wordt, ieder jaar wordt het, wordt het daarmee toch meer. Ja, en uh, zo blijft het hier dus uh, allemaal doorgroeien. Inmiddels uh, bij een uh, hele grote, hoge zweefmolen aangekomen. Gaat wel een meter of 20, 30 uh, de lucht in. Ja, als je hier uh, eens goed om je heen kijkt... ...dan kom je echt allerlei beroepen tegen... Een uh, suikerspindraaier, muntjesverkopers, botsautobewakers. Maar ja, de bijzonderste kermismedewerker die ik hier ben tegengekomen... die staat hier net tegenover de, de, de grijpmachines. En dat is Jan-Willem Hament. Mijn beroep is En wat doet u hier op de kermis? Ik uh, maak uh, reclame uh, aanbiedingsborden voor uh, de exploitanten. Dus dat, uh, waarop staat 5 euro voor, uh, voor twee ritjes? Ja, zoiets. Of, uh, of de oliebollenkraam, uh, dat de oliebollenaanbiedingen uh, voor de botsautootjes, uh, de aanbiedingen. Uh, ja, ze komen gewoon naar me toe. Ik doe het ook alweer 16 jaar. U staat hier al 16 jaar op de kermis 16 jaar. te blokveldstiften. Te blokveldstiften, juist. Ik denk dat niemand dat beroep kent. Nee, maar goed, het is, het is, het is, het is, ja, het is een beroep blok viltstiften, daar gooi je uh, uh, inkt in en, en, en de viltstiften nemen het op. Het dus zijn eigenlijk een soort ja, sponsen die in de die erin gaan ja. En wat doet u nou die uh, andere 51 weken dat er geen Tilburgse kermis is? Uh, ga ik naar uh, ik wil Bradry, weekmarkt, uh, uh, toch meer uh, Zuid-Nederland. Ik kom zelf uit uh, Zeeland. En, en... daarnaast, uh, in de wintermaanden ben ik heel erg actief met uh, het maken van, de, van de schilderijen, lesprogramma's voor, uh, voor scholen. Dan bent u echt kunstenaar? Ja. Of is, dit, of is dit wat u nu heeft gemaakt ook kunst? Nou, ik vind dit gewoon een, een, een vak. Uh, dat heeft niks te maken met kunst. Ik, ik durf het bijna niet te vragen, maar uh, zou je er ook eentje voor ons uh, kunnen maken? Natuurlijk. Er Komt een uh, gele, wat uh, geplastificeerd vel tevoorschijn. Even een schouderlijntje. Hartstikke datsie. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, een foto van het Radio 1 Sport Zomer reclamebord staat inmiddels op de Festival Tent Facebookpagina. En morgen dan staat de Festival Tent in Egmond aan Zee bij Theaterfestival Caravaan.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 In Syrië wordt opnieuw gevochten tussen opstandelingen en het regeringsleger. Vooral in Aleppo, de grootste stad, zouden zware gevechten aan de gang zijn. Volgens berichten kwamen daar gisteren meer dan 100 mensen om. Het leger sloeg er vannacht een gevangenisopstand neer... en daarbij zouden 15 doden zijn gevallen. Ook uit Damaskus en Homs komen berichten over gevechten. En voor de Belgische kust bij de pannen... heeft gisteren een reuze haai tussen de badgasten gezwommen. Het was een jong dier van zo'n twee meter lang. Reuzenhaaien kunnen tot twaalf meter lang worden. Ze zijn voor mensen volstrekt ongevaarlijk. De vissen voeden zich met plankton. Maar om paniek bij de zwemmers te voorkomen... werd het dier voor alle zekerheid door een bootje van de reddingsbrigade... voorzichtig naar dieper water begeleid. Het komt zelden voor dat een reuzenhaai zo dicht bij het strand komt. Als het erg warm is, komen de dieren wel graag aan de oppervlakte... om te genieten van de zon. Daaraan dankt de vis ook zijn bijnaam... De zonnebaderhaai. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ook de Paralympiërs zijn druk met de voorbereiding op hun spelen. Wij ontvangen rolstoeltennister Jiske Givion. Um, ik ga eerst nog even iets zeggen dat wij straks na half zeven uh, mee kunnen praten over het nieuws in Aan de Lijn. Uh, vandaag gaat de stelling over de bewoners in Utrecht die hun huis hebben moeten verlaten vanwege de asbest. Uh, we hebben daar straks de advocaat gehoord van die bewoners. We weten intussen dat de gedupeerden voor deze week een vergoeding van 150 euro zullen krijgen. Daarom is de stelling vandaag de vergoeding van 150 euro voor de geëvacueerde bewoners in Utrecht is voldoende. Bent u het daarmee eens of oneens, laat het ons weten. Dat kan via de site www.radio1.nl. Uh, bellen kan nu nog niet, maar stemmen op de website dus wel. Reageren op Twitter is ook een mogelijkheid. natuurlijk Gebruik dan hekje Radio 1 Sportzomer. R1 Sportzomer moet ik zeggen. Want dat uh, luistert nogal nauw bij het Twitter, geloof ik. Uh, R1 Sportzomer, met een hekje ervoor. Of nu naar de site www.radio1.nl. Drie weken nadat de NAVO de transporten voor de ISAF-troepen in Afghanistan hervatte... is het eerste convooi alweer aangevallen. Dat gebeurde in het noordwesten van Pakistan. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester, goedemiddag. Op wat voor manier gebeurde dat, Lucas? Ja, Een van die vrachtwagens die van de haven van Karachi naar de grens met Afghanistan rijdt. Een spullen die inderdaad bedoeld zijn voor de troepen in Afghanistan... die maken even een tiktok in Shawar. Dat is niet heel ver van de Afghaanse grens. Maar wel vlakbij het federaal gebied. Een gebied waar heel veel militanten zitten. En die die is aangevallen door twee mannen op een motor. Door 70 kogels. De chauffeur die is ook daarbij uh, gedood. Maar heel simpel eigenlijk. Hè? Gewoon een Kalashnikov en een motor. We hebben dat eerder heel vaak gezien. Aanvallen op die konvooien. En nu die bevoorrading via Pakistan weer is hervat. Weer is begonnen. Uh, ja, was het dus eigenlijk een beetje wachten op zo'n nieuwe aanval. Hè? Waarschijnlijk door de Pakistanse Taliban. Die, die hebben heel helder laten weten in de afgelopen weken dat ze er echt alles aan willen doen om die konvooien naar Afghanistan uh, tegen te houden. Nou ja, en dat doen ze dus uh, vandaag op deze manier. Maar worden die konvooien helemaal niet beschermd? Ja, deze vrachtwagens werden niet beschermd inderdaad. Je, je moet je voorstellen, het zijn Pakistan Pakistanse chauffeurs in Pakistaanse vrachtwagens. Dus het zijn lokaal ingehuurde vervoersbedrijven die deze klussen uitvoeren. Hè. Dus zo'n konvooi ziet er op zich voor de uh, Pakistanse wegen niet heel gek uit of zo. Maar de veiligheid is wel een probleem. En de Pakistanse Taliban is uh, zeer goed geïnformeerd. Ze kennen de weg daar natuurlijk goed. En er staan nog heel veel vrachtwagens stil in de haven van Karachi... juist vanwege dat veiligheidsprobleem. Er zijn echt grote vragen uh, over uh, die veiligheid, vooral in dat tribale gebied. Zo'n transport, uh, ja, dat moet uh, nu het echt weer kan, dat moet echt weer op stoom gaan komen. Uh, maar de veiligheid en de ervaringen daarmee, vooral in de afgelopen jaren... Uh, ja, die vertragen de boel enorm. En ja, dus terecht, zoals je vandaag ziet. Ja, die bevoorradingstransporten, dat zei je al, hè? die hebben heel lang stilgelegen. Is dit dan nu weer een hele grote tegenslag voor uh, ISAF? Ja, kijk, ja, nou ja, zoals je weet, hè, voor een, voor een oorlog, uh, om een oorlog te kunnen voeren, is het niet zo belangrijk als goede en betrouwbare aanvoerroutes voor de militairen, hè, voor de soldaten. Uh, dat gaat vooral om voedsel. het gaat om onderdelen voor de apparatuur die ze gebruiken. Dus nou ja, juist deze week is wel interessant uh, becijferd een stel onderzoekers heel interessant gegeven. Als de NAVO, uh, de hele buitenlandse troepenmacht die nu in Afghanistan zit, als die een eigen deadline willen halen, dat betekent uh, de terugtrekking voltooien voor het einde van 2014, hè, dat hebben ze met elkaar afgesproken, dan willen ze Afghanistan hebben verlaten, ja, dan moeten vanaf nu iedere zeven minuten, 24 uur per dag, één vrachtwagen Afghanistan verlaten. Dus dat, dat kun je je wel voorstellen, hoeveel materieel er op dit moment nog. ...in dat land aanwezig is. Ja. En ongeveer de helft van al die containers moet via Pakistan, niet via deze route. Uh, dus dat is een constante stroom van goederen de komende 2,5 jaar lang door Pakistan, door dit gebied... ...waar zoveel tegenstand zit. Dus Pakistan is in die zin echt een onderdeel van deze oorlog... ...en, en een land dat echt een sleutelpositie heeft ook in de, nou ja, voor de westerse troepen... ...en dus ook voor ons uh, in de afging ook van die oorlog. Maar wordt het zo langzamerhand dan niet bijna onmogelijk ook om dat doel te halen? Ja, je, nou ja, kijk, als je dit soort dingen als vandaag ziet... Er is de afgelopen maanden natuurlijk verschrikkelijk verwerkt aan een alternatieve route ook... Hè, ...om uh, al dat spul en al, ook al die militairen... Hè, ...er zijn honderdduizend militairen aanwezig in Afghanistan... ...om die op tijd uh, Afghanistan uit te krijgen. Uh, ik denk eigenlijk dat dat niet eens de allergrootste zorg is natuurlijk voor de ISAF uh, op dit moment... Politiek wordt er steeds gezegd, uh, we halen onze doelen in Afghanistan, we gaan Afghanistan verlaten. Uh, maar het wordt een veilig land, als wij weg zijn, dan is de veiligheid gegarandeerd. En dat is natuurlijk de grootste zorg, want we weten goed dat het op dit moment nog lang, helemaal nog lang niet veilig is in Afghanistan. En uh, ja, de kans dat dat in de komende 2,5 jaar uh, echt gaat veranderen, die zit er niet echt in. He, daar zie je niet echt tekenen voor. Dus ik denk dat die zorg op dit moment nog is voor de isaf groepen Dankjewel, Lucas Waagmeester. I lay down with an angel I lay down with an angel mm -hmm. She treat me kind sometimes We <laughs> <Really say, "Hey."> leave, <laughs> so Oh, so so so mm -hmm. down, lay down thinking more than I could. Sometimes, sometimes, sometimes. <laughs> Als je geen duet met Tsuguro hebt gedaan, dan hoor je het er eigenlijk niet bij in de artiestenwereld. Uh, dit deed hij trouwens met Dr. John, die ook net weer een nieuw album uit heeft. Man uit New Orleans. Uh, dit komt al uit 2002. Ali Doro, We hebben al zijn cd's. We tellen af uh, naar de Olympische en de Paralympische Spelen. Net terug van de British Open. En uh, met een eerste Wimbledon-titel op zak ook... is hier tennister. Jiske Givioen. Jiske, goedemiddag. Welkom dat je... Nou, het leuk dat je hier bent... Um, Gefeliciteerd eigenlijk nog met, met je wimmel titel. Ja, dankjewel. Uh, dat was in het dubbelspel samen met uh, Aniek van Koot. Um, wat maken jullie zo'n goed duo? Uh, ik denk dat we... Ja, we hebben sowieso heel veel plezier om samen te spelen... wat in een dubbel uh, altijd wel heel erg belangrijk is. Uh, daarnaast had, hebben we allebei een aanvallende speelstijl... die uh, goed op elkaar aansluit. Aniek maakt wat meer uh, druk van achteruit... en ik ben uh, ja, in het veld uh, iets beter. En ik denk dat die combinatie heel gevaarlijk is... Is dit iets wat jullie hadden verwacht, zo'n zo Wimbledon-titel? Dat is vrij bijzonder. Um, vorig jaar werden we een aantal Grand Slam's heel dichtbij gezeten. We, we hebben alle drie de Grand Slam-finales verloren van Esther Vergeer en Sharon Walraven. Dus ja, we wisten wel dat het erin zat, maar het moet natuurlijk wel een keer vallen. En ja, dat dat dan op Wimbledon uh, gebeurt, zo vlak voor de Spelen ook... is dan wel een, een erg lekker moment. Ja. En Esther speelt nu met iemand anders. Is dat de reden waarom jullie nu van hun won? Uh... Um, Esther die speelt sinds een, een tijdje nu met Marjolein Buis. Uh, ook wel een, uh, een gevaarlijk duo. We hebben er ook een aantal keren van uh, verloren. Um, dus ik wil niet zeggen dat dat de reden is dat we nu ineens wel gewonnen hebben. We hebben Esther en Sharon ook al uh, eerder verslagen... Uh, maar dit wordt wel het, het duo wat op de Paralympische Spelen ook een van onze ge, ja. Ja, belangrijkste tegenstanders gaat zijn. Want, want dat is eigenlijk wel gek, hè? dat, dat, dat de, jullie rivalen zijn ook Nederlanders. Uh, ja, dat klopt. Dat zijn we uh, wel gewend. Want dat is eigenlijk al, uh, ja, sinds ik me kan herinneren, is dat zo uh, dat zeker bij dames tennis uh, de top uh, uit Nederlanders bestaat. Dat is eigenlijk wel jammer. Ja, het is wel jammer, maar ja, wij kunnen er uh, vrij weinig aan doen. Er zijn wel uh, andere landen die goed uh, ja, aan de weg gaan timmeren zijn. Uh, ook bij de heren, dus dat maakt het wel uh, ja, interessant. Maar op dit moment zijn mijn belangrijkste concurrenten... in het, zowel het enkelspel als dubbelspel nog steeds uh, van Nederlandse afkomst. Ja, je, hebt, je hebt niet ge hè, Op uh, geen enkelspel gedaan op Wimbledon? Uh, nee, op Wimbledon is op dit moment alleen nog uh, maar dubbelspel. Omdat het gras toch uh, ja, een wat zwaardere ondergrond ja. is voor ons uh, om op te rijden. Ik geloof wel dat ze willen gaan experimenteren met enkelspel op het gras. Maar dat, ja, dit jaar was dat nog niet aan de orde. Maar hoe, maar hoe is dat bij de Spelen dan? Um, ja, want de Olympische Spelen wordt inderdaad op Wimbledon gespeeld. Uh, voor de Paralympische Spelen is een apart park gebouwd. Uh, gelijk naast het Paralympisch dorp. Uh, bij Eaton Manor. Uh, en dat, is, uh, dat zijn hardcorebanen. En daarop gaan wij spelen tijdens okay. de Paralympische Spelen. Maar het komt er dus wel aan, dat grastennis. Ze gaan ermee experimenteren. Ja. Ik weet niet hoe dat uh, gaat uitpakken. Ik denk dat het enkelspel wel ook haalbaar moet zijn. En ik, ik hoop ook eigenlijk wel dat het er komt. Want ik vind tennis op gras eigenlijk wel heel erg leuk. Dus ik hoop dat het uh, gaat lukken. Moet je dan een aangepaste stoel hebben ook? Of, of... Nee, de stoel uh, het materiaal is gewoon hetzelfde. Ja, ook de banden en alles van de gras banden... maakt het niet uit. Nee, zijn ook gewoon hetzelfde. Je gaat naar de Olympische Spelen. Dat uh, klinkt nu uh, nou, b, b, ja, bijna logisch. Hè? Je zou, maar eigenlijk zou je de Paralympische Spelen helemaal niet halen. Um, het zag er even heel slecht uit. Het eerste half jaar uh, waarin we ons konden kwalificeren... ging alles nog naar wens. Haalde ik gewoon de resultaten uh, die ik moest halen en, en zag het er goed uit. Maar um, half december werd ik ineens heel erg ziek. En ik heb het um, syndroom van Guillain-Barré gehad... Pardon? En dat is? <laughs> ja, Het is een auto-immuunziekte. Ik had een, een virus wat mijn lichaam is ingekomen. En in plaats van dat mijn antistoffen dat virus aan gingen vallen... ging het mijn eigen lichaam aanvallen. En ik kwam met uitvalsverschijnselen in het ziekenhuis terecht. En dat was dus even uh, heel erg schrikken. Uh, dat ging in een paar dagen tijd heel erg achteruit... waarop ik eigenlijk mijn bed niet eens meer uit kon. En gelukkig zijn ze erachter gekomen wat het was... En is die behandeling goed aangeslagen, maar de artsen zeiden wel dat ik rekening moest houden met maanden hersteltijd. Dus ineens heb ik, ja, dacht ik dat Londen voor mij voorbij was. Ja, dus jij hebt daar een punt achter gezet toen? Ik heb op dat moment daar een, een punt achter gezet. Uh, nog niet dat ja, kunnen um, relativeren, daar heb ik eigenlijk geen tijd meer voor gehad. Want na een aantal weken uh, ja, begon ik te herstellen. En dat was toch wel een lichtpuntje, want als dat herstel zo goed ging dan had ik nog een half jaar, ruim een half jaar voor de spelen... was dat dan misschien toch weer haalbaar. Dus die knop heb ik eigenlijk heel snel weer omgezet. Raar eigenlijk, hè? Was dat moeilijk? Ja, dat gaat eigenlijk heel erg vanzelf. In, ineens was het niet meer mogelijk en ineens was het wel weer mogelijk. En daar zaten echt een aantal weken tussen. Um, ja, en het voelde wel echt als een, een tweede kans... wat misschien ook wel een extra stukje motivatie uh, met zich meebrengt. Maar je had wel een enorme trainingsachterstand. Uh, ja, die trainingsachterstand uh, wist ik niet hoe, hoe dat zou gaan, uh, of ik dat zou gaan inhalen. Uh, half januari ben ik weer uh, op de trainingsbaan verschenen. En dat was in het begin echt wel ja, een half uurtje per dag trainen. En dan ben je nog niet eens moe, maar dan moet je, wel, moet je stoppen. Uh, ook om geen andere blessures erbij te krijgen. Maar gelukkig was die opbouwperiode uh, ging goed. Ik heb daar geen andere blessures bij gekregen en ik kon dat langzaam opvoeren... En eind maart heb ik weer mijn eerste toernooi gespeeld. Hey, en mentaal nog even, want het is natuurlijk een rare stap die je maakt. Want je denkt even, nou, dit, dit is, uh, daar gaan we spelen. En dan eigenlijk een tijdje later, dan is het ineens weer niet zo. Dus heb je daar nog hulp bij gehad of los je dat gewoon allemaal zelf even op? Uh, nee, ik heb wel een mental coach... waar ik uh, uiteraard wel een aantal gesprekken mee gevoerd heb... van oké, okay, hoe gaan we dit nu een plek geven? Mm. Dat was nog toen, de, toen laten we zeggen... het doemscenario uh, aanwezig was? Met het doemscenario... Uh, toen we ook dachten dat het misschien wel weer haalbaar was... en ook de periode daarna. Want ja, de, de eerste opbouw ging heel snel. De laatste paar stappen, dat duurde allemaal wat langer. Daar zijn we echt maanden overheen gegaan... voor ben, ik weer op mijn oude niveau zat. En, en ben je dan ook ongeduldig? Schiet nou eens op. Ik ben heel erg ongeduldig. Ja. <laughs> dus dat was voor mij misschien ook wel een hele goede les En ik moest gewoon vertrouwen hebben in de mensen om me heen en uh, dag bij dag um, ja, alles doen en, en maar kijken waar het dan uitkomt. En hoe is dan dat het moment dat je dan hoort van nou het, kan, het gaat gewoon door? Uh, allereerst was dat natuurlijk in mei de, de, de officiële kwalificatiedatum toen ik wist dat ik officieel gekwalificeerd was. Dat was één stap. Um, en daarna, ja, de zomer, die stond natuurlijk in het teken van een zo hoog mogelijk een ranking halen om daar een goede plaats in te hebben. Dus dat was ook nog wel een spannende periode. Um, en voor mij was misschien wel Wimbledon een heel oh. belangrijk punt. Uh, de, eerste, ja, de eerste echte grote overwinning het die we haalden. Dat het bewijs dat bewijs dat alles weer klopt, dat ik op het hoogste niveau meedoe. en gewoon ook een, een titel binnen kan halen. En ik denk dat dat een hele belangrijke was. Ja. En je zei net al van, uh, eigenlijk is het misschien wel een extra motivatie dit. Dus die gouden medaille die kunnen we alvast uh, noteren? Nou, noteren is misschien <laughs> een beetje voorwaardig... maar ja, het is wel een tweede kans die ik heb gekregen. Het, het was, die droom was even helemaal weg en die leeft nu wel weer. En uh, ik heb er nu alle vertrouwen in na de laatste weken... dat ik daar een goede prestatie neer kan zetten. Is het ook uh, prettig om Esther Vergeer te kunnen verslaan? Want dat is de naam hè, als het gaat om rolstoeltennis. Uh, ja, dat, dat is uiteraard een heel goed gevoel. En ook al, ja, het was dan in het dubbelspel op dit moment... Uh, maar het is wel voor het eerst dat wij er bijvoorbeeld al drie keer... dit jaar van gewonnen hebben. En dat geeft wel een, een stukje vertrouwen. Je ziet in zo'n dubbel haar dan ineens ook wankelen. En ineens zie je dat zij ook een, een mens is en ook spanningen krijgt... op het moment dat zo'n uh, scoreverloop wat spannender is... dan dat zij gewend is... Dus ja, dat, dat geeft ook weer mogelijkheden voor het enkelspel. Ja, voor alle duidelijkheid, zij wint zeker in het enkelspel. Echt bijna alles. Uh, ja, nou, eigenlijk de, alles. Niet ja, bijna alles. De alles. De laatste jaren heeft ze, heeft ze inderdaad alles gevonden wat er te winnen valt. Um, maar tijdens zo'n evenement komt er natuurlijk ook wel heel veel spanning bij kijken, ook bij haar. Ik denk dat een aantal meiden wel een, een behoorlijke aanslag uh, hebben gemaakt qua niveau. En het moet dan een keer ook in een wedstrijd tegen haar allemaal op zijn plek vallen. Maar dat is tijdens een, ja, een Paralympische Spelen wel waar je voor gaat voor je beste prestatie. Ja. Hey, ja, en, en zij heeft heel veel betekend voor jullie uh, sport natuurlijk. Dan uh, op zo'n moment dat zij wankelt, denk je niet. Ja, het is wel Esther Vergeer die ons met z'n allen heel groot heeft gemaakt. Dan ram je die bal er wel gewoon langs. Um, nou, misschien heeft dat <lacht> vorig jaar in een aantal dubbelwedstrijden uh, nog wel een beetje meegespeeld. Waar we dus waar? elke keer heel dichtbij waren en het dan toch net niet deden. En ja, het is natuurlijk wel, een, een, een, staat wel iemand tegenover ja, ja. je. En ja, jij leek me nou helemaal niet zo'n typje, eerlijk gezegd. Ja, die slaat die ballen er gewoon langs, hoor. maakt niet uit. Je kan dat van tevoren heel makkelijk zeggen... maar als je er dan tegenover staat op zo'n grenslam, dan gaan er toch wel dingen door je hoofd die je niet wil denken... Hmm. maar op sommige momenten wel denkt. En uh, nou ja, dit jaar uh, zijn we weer wat gegroeid als Aniek en ik als team... en konden we wel overeind blijven en ook uh, die belangrijke punten binnenhalen. En dat is wel een belangrijke mentale overwinning. Is het ook wel eens vervelend dat mensen... Zoals wij uh, beginnen over Esther Vergeer. Ja, ik denk dat het heel erg logisch is. Zij heeft uh, zo'n grote prestatie neergezet. Ze staat al jaren op nummer één. Ja, mensen gaan je daarmee vergelijken. En dat is eigenlijk wat je zelf ook doet als je uh, wedstrijden gaat spelen. Dan weet je dat je er tegen kan komen. En je weet dat je die strijd met haar moet aangaan. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel heel logisch dat mensen uh, die vergelijking met haar maken. Zij heeft wel een standaard gezet van welk niveau je moet halen om de beste van de wereld te zijn. Ja. Jeske, nog even naar de, naar de wedstrijd op zich daar, uh, op de Paralympische Spelen. We die hier gisteren een tafeltennis, die, die spelen nog in verschillende klassen. Dat is bij jullie niet zo, hè? Uh, wij hebben uh, één aparte divisie, dat is het kwadtennis. Dat zijn voor uh, spelers die naast uh, beperkingen aan de benen ook nog beperkingen aan de armen of handen hebben... En verder hebben we alleen een, een dames- en een heren categorie, hmm. Dus andere klasses worden uh, niet uh, ingedeeld. En, en dan speel je het enkel in en het dubbelspel? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Hoe zien uh, de komende weken eruit? 29 augustus gaan ze beginnen. De Paralympische Spelen in uh, Londen. En deze week heb ik uh, vakantie. Een week uh, dat ik even gewoon alles uh, los moet laten. Even... Uh, Uitrusten en relaxen. En mm -hmm. dan uh, gaan we de training in Amsterdam gewoon oppakken. Ik train uh, met mijn trainer Dennis van Scheppingen... bij het Amstelpark in Amsterdam. En dan uh, vertrekken we 22 augustus uh, naar Engeland. Naar Bisham Abbey. Waar we nog uh, een week uh, trainingskamp hebben... met de hele Nederlandse ploeg. En dan uh, gaan we naar dorp. En wanneer is jouw eerste wedstrijd? 2 september. 2 september. Jiske Givion in actie. Dank je wel. Leuk dat je hier wilde zijn. Dankjewel. En succes in Londen. Dank je. Maar de meiden worden helemaal gek hier, hoor. Carly Rae <laughs> Jepsen. Vreselijk liedje eigenlijk, maar wel, uh, is aanstekelijk. Call me baby. Ja, en meiden, uh, daar bedoelde Jurgen ook willem Hubert mee. Uh, goedemiddag. Hoi. Um, laten we het gewoon over het weer gaan hebben. Um, heerlijke zonnige dag, is dat overal zo eigenlijk? In heel Nederland. Zonder uitzondering. Zonder uitzondering. Dat horen wij graag. Ja, ja het is echt fantastisch weer. Iedereen is, Als je uh, houdt, iedereen is naar, naar het strand uh, getrokken. Hè? Ja, ja, ik hoorde het ook op de radio voorbij komen. de files. Zon over grote files, zei de meneer van de AWP. Ja. Maar dat was natuurlijk ook zo. Ja. <laughs> het is wel een beetje broeien in de auto. Maar ja, het is prachtig weer om aan het strand te zijn. En daar is de graad of 23 tot 25 met een briesje van zee. So, ietsje koeler dan landinwaarts In het oosten van het land in Twente bijvoorbeeld dus het is bijna 28 graden. Heerlijk. Ja, en tot ja, hoe lang dat wil Jurgen graag weten. Oh ja, ja. Hoe lang ja. hij vanavond buiten kan zijn met blote armen. Met blote armen. Ja, ben jij heel erg koud aangelegd? Nee nee, nee nee nee. want het koelt vannacht niet veel verder af dan de graad op 15, 16 dus het zal <laughs> dus... eerder te warm zijn dus vannacht. Ja. Ja, je kunt gewoon buiten slapen, Jurgen. Ja, lekker. Ja, dus nee. nee ik kan het is, gewoon het is... lekker lang buiten zitten en uh, barbecueën. En uh, ja, bij mij thuis ook opgefroten door de muggen. Dus dat is wel jammer. Maar verder, uh, qua temperatuur, is het zeer aangenaam. Kunnen we de rest van de week ook nog uh, genieten van? Uh, ja, dit ik, weer. Weet je, ik zat net te denken: dat het weer doet heel erg goed mee. Want vrijdag. Uh, dan ontstaan er wat, is het ook nog warme zondag, donderdag dus ook. Mm -hmm. Maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken. Aan het eind van de dag uh, buien met ook onweer. Maar nou, dan gaat de Olympische Spelen beginnen. Gaan toch lekker de openingstichtmonie kijken. Dus <lacht> kan niet beter. Maar is het dan ook echt afgelopen? Ja, het is uh, vrijdag ook nog een graad of 27. En dan komen die buien. Nou, die brengen dan ook flink wat verkoeling. Ik denk dat zaterdag 2, 23 graden is hoogstens. En zondag uh, tikken we het een beetje mazzel de 20 graden aan. Maar niet, uh, niet veel meer. Ja, en dan krijgen we eigenlijk die wisselvalligheid wel terug, ja. Dus voor iedereen die er nu wel geniet, uh, vooral echt heel goed wel genieten. En hoe is het in Londen dan? Ik wil niet zeggen, je collega die had een doemscenario over Londen gisteren al, uh, van ja? vrijdag. Ja, ja. nou, dat gaan we als het wat dichterbij is, maar weer verder naar kijken. Want op dit moment, ik zat op satellietbeeld te kijken, is ook in Londen zon overgoten oh, En ook daar ja, zijn nu. de temperaturen op dit moment hoog, ja, ja. ja, ja. Maar ja, ook daar komen de buien langzaam toch wel wat dichterbij. We kunnen dat vaak wel vergelijken, toch? Londen Redelijk, en, Ja. ja. Ja, want ze noemen het de Soggy Games. Hè. Dat, het schijnt echt oh. alleen heel, heel nat te worden allemaal. Oh, het eerst afwachten. Ja, oké. Okay. Mm. Nou, laten we ons daar nou vasthouden. Maar we moeten er ook heen namelijk. Ja, ja we moeten. We moeten. Iemand moet ja. het doen. Iemand ja. moet het doen. Wat een rotbaan hè, Jurgen. Ja. Ja. Ja. Ja. Als hier de zon schijnt, dan denk ik aan jullie. Goed? Ja. Dank okay. je wel. Willemijn Huber. Nou, uh, voor ons zit het er bijna op voor vandaag. Maar uh, de Radio 1 Sportzomer gaat gewoon verder. Ja, Lucetta Carasso. Ja, die heeft zich ook gekleed op het weer zo te zien. Prachtige zomerjurk. En, en Tom trouwens ook. Uh, zij zitten hier de komende uren van de Radio 1 Sportzomer. Ja. En wat ons betreft weer. Tot, tot morgen. morgen.